Buitenwachmond met het journaal. De politie weet nog niet wat de toedracht is van een vechtpartij in een asielzoekerscentrum in Arnhem gisteravond. Voor de vechtpartij zijn drie mannen opgepakt, twee uit Arnhem en één uit Tilburg. Of ze bewoners waren van het AZC kan de politie nog niet zeggen. Bij de vechtpartij zouden zo'n 15 mensen betrokken zijn geweest. Vier raakten gewond. Zowel in de Verenigde Staten als in Latijns-Amerika leidt extreem weer tot grote problemen. In Zuid-Amerika zijn meer dan 120.000 mensen op de vlucht voor overstromingen. In onder meer Paraguay, Uruguay en Argentinië zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Zeker acht mensen kwamen om. In het zuiden van de VS zijn door tornado's, regen en overstromingen al zeker 26 mensen om het leven gekomen. In Diemen is afgelopen nacht iemand neergestoken en overleden. Dat gebeurde rond twee uur op straat. Agenten hebben een verdachte opgepakt. Waarschijnlijk ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer, meldt RTV Noord-Holland. De politie in Chicago heeft per ongeluk een zwarte vrouw doodgeschoten. De 55-jarige vrouw werd gedood toen een agent het vuur opende op de bovenbuurman van de moeder van vijf kinderen. De politie van Chicago ligt al onder een vergrootglas na eerdere incidenten. Zo gingen honderden mensen de straat op nadat er beelden waren vrijgegeven van een blanke agent die een zwarte tiener doodschoot. De eigenaar van een ijzerertsmijn in het zuidoosten van Brazilië is niet van plan de dam die in november doorbrak te herbouwen, meldt het Franse persbureau AFP. Door de doorbraak kwamen 17 mensen om het leven. Giftig afvalwater en modder overspoelden een dorp en kwam in een rivier terecht. De Braziliaanse regering heeft het bedrijf voor 4,8 miljard euro aansprakelijk gesteld voor de aanzienlijke milieuschade. Maar het bedrijf blijft erbij dat de modder niet giftig is. Het weer het blijft vandaag overwegend bewolkt met een stevige zuidwestelijke wind. In het noorden wat regen of motregen, in het zuiden soms wat zon. En het is 11 tot 13 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Artiest opgetreden, die horen we het nummer boleren.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 We gaan luisteren naar When Sunny Gets Blue.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 Alright little baby De temperatuur is namelijk bijna niet af te zien dat het uh, echt midwinter is. You ja.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 Of, of Miles Davis of Thelonious Monk. Wie de beker was. We gaan verder met alleen Elias. Chega de surada. Vai minha tristeza, it is a ela que sem ela não pode ser.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 Pois há menos peixinhos anatanama no Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Vindt pronto goed? Mijn armen, mijn armen zijn van miljoenen de abraços apertados assim, geplet, assim, calado assim geplet, say você.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 We'll be Eerste uur van ZFM Jazz. We gaan het uur uit met de uh, Stancat. Oh. Gilberto. The girl from Ipanima. Stereo version. Tot zo.